Technisch dienstverlener Imtech heeft maatregelen genomen om zijn schulden te verminderen. De ICT-divisie wordt voor 255 miljoen te koop gezet en er worden aandelen uitgegeven met een waarde van 600 miljoen euro. Imtech heeft meer dan een miljard euro schuld. Het bedrijf komt in problemen door grootscheepse fraude rond de Sprookjespretpark in Polen en bij het dokterbedrijf in Duitsland.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 De BOVAG verwacht dat er dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG wordt verkocht. De organisatie wijt dit aan de accijnsverhogingen van begin dit jaar, waardoor automobilisten in de grensstreek massaal in de buurlanden tanken. De BOVAG en de Belangenvereniging Tankstations zeggen dat de overheid 3 miljoen euro minder verdient aan accijnsen, terwijl er juist was gerekend op een extra opbrengst van 280 miljoen euro. Het weer in een groot deel van het land bewolkt en regen, alleen in het noorden droog. In de loop van de dag vanuit het noorden zon. In Limburg klaart het pas vanavond of vannacht op. In de regen is het 14 graden, in de zon wordt het in het noorden 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de langste files op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Tussen Amersfoort en Neembrugge 3 kilometer. Tussen Naarden en Muidenberg staat 5 kilometer. Naar Amsterdam vanuit Den Haag op de A4 voor Battenverdorp 5. A6 Lelystad-Muiden voor Almere Stad 7 kilometer. En tussen Almere Haven en Muidenberg 4. A7 Hoornzaandam 4 kilometer bij de afgrid Weide-Wormer. Op de A9 ook naar Amstelveen voor Battenverdorp 5 kilometer. Naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Bij Den Haag-Malieveld 4 kilometer vanaf knooppunt Prins Klausplein. A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Zuid 3. Richting Rotterdam op de A16 vanuit Breda voor de Van Bridenoortbrug 3 kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen 10. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 She turned around to see what you beepin' at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a penny pad, I compose this rhyme to hit you and to get you equipped for the summertime.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 Je hoort ze vandaag in de zomerse 50.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 Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia. me nossa, nossa, je me me mata, ai se eu te pego, ai ai, se eu te me maakt, delícia. delícia. me me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um Sama do. Na... Als je me mata Ai, se eu te pego, je ai, se eu te pego, je delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, je ai Zie me maar...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 Ja, nou, nu even. Ah, met Dolly. Dolly? Ja, Hoi, Dolly nu met tweetjes, Amber. Je kunt me nu wel horen. He? Ja, zeker weten.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 Dit is de zomerse 50 met u op 22 Cortina and the Waves, Walking on Sunshine uit 85. and write What say?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 25, daar begonnen dit uur mee. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Summertime. En op 24, Cliff Richard and The Shadows Summer Holiday. 23, vorig jaar nog op 13, Michotello, Azzotje Pergo. En op 22, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En net gehoord op 21, Tennessee CC met Dreadlock Holiday.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 De geboren Amsterdammers zong regelmatig over Noord-Holland. Singels als Anna Pallona, Wieringenwaard en Jan Klaas de Tromperter. Die vanuit Den Helder marcheerden. Het werd zomer was een van de zeven top 10 hits van Rob. De succesvolste was Bangerhat uit 1996. Er scoorde hier ook een hit dus mee. Het werd zomer op nummer 19 dit jaar van Rob de Nijs.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 Hoorde ik je zeggen Je bent zo jong nog En weet niet wat je moet Wees maar niet van De nacht zal het je leren Kom dichter bij me beliep En als een jongen. Maak je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, het Krant, en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Ketchup uit 2002. De ketchup-song, Hotel Affaire de Sisters. Van Los Ketchup zijn de dochters van de Flamingo-gitarist Elto Maten. De coupletten zijn Spaanstalig, refrein is fantasietaal. Later ook de Engelstalige versie gemaakt. En die hoor je nu. dat was een grote, vette zomerhit in 2002.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 speaking welcome aboard venga airways after takeoff we'll pump up the sound system because we're going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 Oké, okay, nou ja, dan weet je waar ik het over heb. Ja, zeker. Ja, van ja. de leukste buurten van Zandvoort. En zeker in zo'n weekend als dit. Het, uh, het loopt nu een beetje af, moet ik zeggen. Want uh, we naderen het einde van een feestelijk weekend. Ja. Want je weet, gisteren hadden we natuurlijk de rommelmarkt. Daarna de barbecue voor de buurtbewoners.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 alles goed geregeld. En uh, mede dankzij de sponsors uh, van uh, de Reisvol Barry Paap, Haircare for You, de WP en de Mobiele Voedcentrale. Die dit allemaal weer helemaal mogelijk hebben gemaakt, Andor. Ja, want het is al jaren achtereen uh, dat het wordt uh, georganiseerd uh, bij de Potgieterstraat ja, en Ten Katerplein. Ja, ja, hm. ja, ja, ja, echt al jaren. En het is echt een, een hele leuke traditie geworden. En uh, gelukkig zijn de weergoden toch enigszins goed gezind geweest. Uh -huh.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 Zal ik volgend jaar ook meedoen met de schuiven of niet? Leuk sponsoren. En we willen sowieso de sponsors bedanken. En vooral Theo Keur. Ja. Die hebben ons echt gered met twee vaten bier te sponsoren. Omdat er een aantal vaten bier... Waar de Ja. Dus uh, ja. Dus uh, je bent een gelukkig man, Peter. Ja, dat is het. Dat is het belangrijkste. Ja. Gelukkig man. Wat vroeg je, Andor? Ja, want hij staat is... hier met een telefoontje natuurlijk, dus hij hoort ja, het niet. Hij is een gelukkig man. Gelukkig man. Ben je een gelukkig man? Altijd. Ja? Gelukkig. We dingen wel al even kunnen om te organiseren. Ja, die gezicht gezichten maken een boel goed, hè? Ja, dat is waar. Ja. ja. Goed zo. Nou, Andor, je hoort het. Het was weer een geslaagd weekend. Iedereen is tevreden. Oké, okay. hoe is jouw dansje ja. trouwens, uh, Dolly? Wat zeg je? O, hoe is jouw dansje?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 Gaan de macarena dase. Goed zo. Dankjewel Lea en Dolly. Tot de volgende keer. Praat gedaan. They Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino I don't want him, could him Alleen maar karena, Makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, makarena, tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, hey, Macarena! Come and find me. My name is Macarena. I always at the party con las chicas que están buenas. Come join me. Dance with me. And all you fellas channel. And tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para meer Zomerse 50. Selfie drink Don Omar, uh, Danza Corudo... hoorde je voorbij komen in de Zomerse 15... eh, uh, 15, dat staan ze nu, de Zomerse 50. Franse zanger met de Portugese, kom af met de Puerto Ricaanse zanger, drie jaar geleden een hit. Uh, Lucenzo nam ook een versie van Big Ali op... van Danza Corudo, dat een combinatie van Engelstalig en Portugeestalig was. Daarvoor loste Rio... De Macarena, een hit uit 1996, De originele versie Roomba. Was in 1993 een hit, dankzij Radio Tour de France en 3FM hit In de remix zaten voor het eerst Engelse teksten en een vrouwenstem. Later volgt ook nog een Macarena Christmas. Goed, nog één plaat te gaan voor 4 uh, uur. En dat is een Moldavische act. En de titel is Liefde onder de Lindeboom. Eng, enige Roemeenstalige nummer 1 dit in uh, Nederland. Tegelijkertijd stonden de koffer van Haiduzzi... en een versiflaatje van de gebroeders Co. Ook in de top 10, een unicum. De single was uh, een van de eerste danshits uit de Balkanlanden. We hebben het over, uh, ja, we gaan weer in de stad, De nummer 14, Ozone, met Draco Stadinté. Maia, ja. Cira. Alo, alo Stel je uit die kans, zeg beep. Ik ben een vloeiend, maar Te -tun, te -tun, te -tun. Ce pun, să ach spun, ce Iubirea mea, <trui> sunt eu fericirea, ală. Sunt iarăși eu <trui> ti ca să vă înseamnă bicunt voinic, dar să știu nu cer nimic, vrei să